...huisploeg hier vanmiddag in de wedstrijd tegen uh, Nac Breda... ...dat voorstaat met 1-3. We zijn inmiddels 72 minuten aan het voetballen... ...en Rode JC staat dus ook nog eens met 10 man. Pakt Joost Luiten die titel Ragnar Niemeyer? Dit is een van de belangrijkste puts. Ik durf te zeggen de belangrijkste die hij gaat nemen in zijn loopbaan... ...want hij mag hem uh, gaan maken van een meter. Jimenez heeft zojuist gemist. Zijn vierde slag via de rand van de cup, zoals dat heet... ...dat ding waar die bal in moet, dat gaatje... Missen En een centimeter of 30 voor bijna hoog gegaan. Luiten zit nu aan de andere kant van de hole. En kan zichzelf een heel groot plezier gaan doen. Heel veel mensen in Nederland een groot plezier gaan doen. Want hij geldt al jaren als onze beste speler. Als hij dit waarmaakt. dan voldoet hij aan heel veel eisen om een absolute topper te gaan worden. Om volgend jaar de Ryder Cup te gaan halen. Paul McGinley heeft het niet slecht gedaan. Hier de captain die zal dit zien. En die heeft gezegd, Luiten moet toernooien winnen. En meedoen met de beste. Luiten staat achter de bal. Maakt nog een keer een oefenslag. Laat die putter heen in en weer gaan. Die platte stok loodrecht op het uh, gras. Dat kortgeschoren gras van de Green van de Kennemer. En hij gaat erin. Ja, Joost Luiten doet het. Hij doet het. Joost Luiten pakt de titel. Het KLM Open 2013. En oh, oh, oh, wat wilde die dit graag. En wat wilden de mensen dit graag. Het is om uh, nou, tranen van je ogen te krijgen als je weet wie die is. En als je hem een beetje kent. is een vriendin die vliegt hem om de hals. Het is heel knap van Joost Luiten die aan zoveel druk... Stond de afgelopen dagen. En die Spanjaard die wilde maar niet wijken. Die Jiménez. En Luiten deed het met een put van een meter afstand. Luiten gaat een internationale topper worden. Dit is de eerste stap. Joost, gefeliciteerd. Fantastisch gegolft. Wat een geweldige prestatie. Ik heb er ook, ja, ook een van. Beetje... En ik heb niet veel met golf. Men Heer. verplicht mij soms te golven, maar ik, ik begin er niet aan. Ongelooflijk Mooi, spannend. Ja? Ja. Hij pakt hem. De KLM open. Het is inmiddels uh, één minuut. Nou, laten we zeggen twee minuten over vier. Het is tijd voor het nieuws van vier uur. Vanavond de uitreiking van de Theater Oscars van Nederland... de Louis door en de Theodor. Live in Opium. Het cultuurmagazine van Radio 1. Onder de genomineerden Pierre Bokma... Echt waar, he?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 Utrecht 4 2013. Kom zaterdag naar vliegbasis Soesterberg voor de Sound of Freedom, het slotspectakel van de Vrede van Utrecht met het Metropoolorkest, Olita Adams, Wende Snijders en Douwe Bob. Ga naar utrecht42013.nl. Dit is Radio 1. Met het nieuws is 4 over 4. Het akkoord dat Rusland en de VS hebben gesloten over Syrië moet een les zijn voor Iran.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 Vannacht trekt de regen weg. Morgen opnieuw buien met af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Files op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem. Bij knooppunt Lunette, 2 kilometer. Op de A13 de richting Rotterdam. Bij Delft-Zuid, 2 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En verderop bij knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer. A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij knooppunt Deil, 3 kilometer. A20 Gouda-Hoek van Holland bij knooppunt Kleinpolderplein, 2 kilometer. En op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen... bij Hoger 3 kilometer. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer.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 Wat jij kunt doen. Het ijs is aan het smelten. De strijd is losgebarsten. Alles voor grondstoffen die mogelijk onder de poolkap verscholen liggen. Vanavond in Labyrinth, de strijd om de Noordpool. 10 voor 8 op Nederland 2. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen. Op Vlieg.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 Goedemiddag, het is acht minuten over vier en we zitten hier nog steeds een beetje bij te komen van de winst van Joost Luiten van het KLM Open. Hij versloeg in de play-off de Spanjaard Miguel Angel Jiménez. maar bij Herenveen Groningen zitten ze ook niet stil, hè Henk Kok? Het is een knots, knots, knots gekke wedstrijd. de Veenlijn met 3 tegen 2. maar Groningen staat nu met 9 man... omdat Cherie een tweede gele kaart heeft gekregen van scheidsrechter Markely. Ik durf eerlijk gezegd niet goed te zeggen waarvoor hij die gele kaart kreeg. Ik dacht dat het een beetje nou slaande beweging was. Misschien niet, maar wel een tegenstander wat al te opzichtig wegduwen zonder dat de bal binnen speelbereik was. Maar als het echt een slaande beweging was, dan had het een direct rood moeten zijn. Maar in elk geval een tweede gele kaart. En Groningen staat voor de tweede keer in deze competitie met 9 man... Dat gebeurde ook tegen de Go Ahead Eagles. Toen werd van 3-2 nog 3-3 gemaakt. Maar ik heb in deze tweede helft meerdere kansen gezien voor Heerenveen. Voor Eiken, voor Wildskun, misschien nu voor Van La Para, Van La Para, die loopt tegen Bottekeen op. En dat is gewoon een bodycheck die je normaal gesproken je op het ijshockeyveld. Maar in elk geval blijft het verlopen bij 3-2 in het voordeel van Heerenveen. Meerdere kansen voor de Vriezen in de tweede helft. AZ Go Ahead. Kan Go Ahead nog wat in die laatste 10 minuten, Frank Wielaert? Nou, ze proberen het af en toe met wat extra uh, aanvallersmennen voor. Fries was zojuist even in de punt van de aanval te vinden. Maar uh, het lijkt erop dat AZ voor het eerst de nul gaat houden. En dus aan één goal genoeg heeft om eens een keer een wedstrijd te winnen. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. Nog 7 minuten voor Go Eagles om daaraan wat te veranderen. 1-0 voor AZ. En dan gaan we naar Richard van der Made Roda tegen ja, nog steeds 1-3, wanprestatie van Rode JC vanmiddag voor het eigen publiek. En de eerste overwinning van NAC dit seizoen. lonkt. komt steeds dichterbij, nog een minuut of acht. Het staat 1-3 in het voordeel dus van de ploeg uit Preda. En dan naar Gerard de Grote hockeycompetitie. Amsterdam Den Bosch, Gerard. Ja, Amsterdam kortzacht er natuurlijk op jacht naar Den Bos. Het was 3-4 geworden door Oosten Smith. Het leek wanhopig te worden toen Oosten Smith ook zijn tweede strafcorner raakschoot. 3-5. Maar zojuist een combinatie Bakker-Verga-Bakker Bakker leverde 4-5 op. Dan heb je nog 2,5 minuten te gaan voor Amsterdam. Er is nu een blessure op het veld. Het spel ligt dus stil van Campbell. Maar de scheidsrechter heeft wel degelijk een strafcorner gegeven in het voordeel van Amsterdam. Dus 4-5 in het voordeel van Den Bos. 2,5 minuten spelen, een blessure op het veld en de strafcorner van Amsterdam. Er zit nog van alles in. En hoe is het met de score in de tweede wedstrijd van de Holland-series... tussen Neptunus en Pioniers en die houtkamp? Nou ja, was het spannend bij Joost Luiten. Bij die andere sport slaan tegen de bal is het ook heel spannend... want bij het honkballen is het in de eerste helft van de achtste inning... nog altijd 1-1 bij door Neptunus fase Pioniers. van der Maden. Het wordt zelfs 1-4 voor Nac Breda. Ongelooflijk 86ste minuut invaller Perica die overkwam. De Kroaat van Chelsea maakt er zelfs een vierde goal van voor NAC. Ongelooflijk hier in Kerkrade. En de spelers van Roda boos, gefrustreerd. Handen in de zij, kijken elkaar aan. Weten het ook niet meer. Wat een afstraffing zeg hier voor het eigen publiek. Van de ploeg van Ruud Brood en NAC Breda doet hele hele goede zaken. Hier vanmiddag in Zuid-Limburg. De eerste overwinning van het seizoen. En de laatste uitzegen van NAC. Wat dat betreft ook heel bijzonder vanmiddag. Was op 24 februari bij Aden toen werd het 0-1. En Nak, dat blijft in elk geval niet op de laatste plaats uh, staan vanmiddag. Want het gaat hier winnen van Rode JC met uh, 1-4. En misschien wordt het nog wel erger, want Roda laat echt helemaal niets meer zien. Met 10 man door de rode kaart van De Moesje staat het nu dus 1-4. 1-0 werd het door Donald. 1-1 kwakman. 1-2 hooi. 1-3 seuntjes. Rood toen voor De Moesje. En 1-4 dus nu zojuist gescoord door Peritia. Een aantal minuten nog hier in Kerkraden. Dan gaan we naar de mannenhockeyers van Amsterdam tegen Den Bosch, Gerard de Groot. Het heeft zo'n vijf minuten geduurd uh, op het veld althans, die blessure van Gijs Campbell. En hij wordt nu op een brancard uh, van het veld, is die al afgedragen. Gaat nu voor de tribune langs en uh, wil zien. Hij zit uh, voorop, ik denk dat het een blessure aan een van de benen is. Want hij kan op zijn schouders leunend net over de boarding meekijken... naar de laatste seconde van de wedstrijd tussen Amsterdam en Den Bosch. Want het is 5-5 geworden. De ging erin van Rock Oliva. 5-5 nog en ja misschien nog wat extra tijd. Er Richard van der Made doelpunten. Ja, het regent doelpunten Toch nog hier vanmiddag, hoewel het een slechte wedstrijd is, maar NAC profiteert van al dat gepruts en dat geschutter bij Rode JC, met name in de tweede helft. En het is Sarpong die er nu zelfs 1-5 van maakt in de 88ste minuut. En ik kijk nu op mijn monitor naar een beeld van een Rode JC supporter die het helemaal niet meer ziet zitten. En ook woedend is natuurlijk op het spel van zijn Rode JC. Hooi, dat weten we, die is snel de invaller. En dan met zijn linkervoet is hij op tijd om de bal van dichtbij in te tikken. Sarpong. Ook zijn eerste doelpunt van de middag. En we gaan terug naar het hockey, naar Gerard De Groot. 1-5-4. Want daar staat de klok op nul. Dat betekent dat de 35 minuten erop zitten. De 35 minuten van de tweede helft natuurlijk. De eerste helft hebben we al gehad. Het was 3-3 bij de rust. En het is nu 5-5. Ik zei het al, het lijkt wel een kermis. En dat zou nog erger kunnen worden erger kunnen worden voor Amsterdam. Want Den Bos krijgt in die slotseconde een strafcorner. En ik hoef alleen maar te zeggen dat Austin Smith daarvoor de specialist is. Hij kreeg twee keer de mogelijkheid. Heeft twee keer gescoord. En eens kijken of hij nu in de extra tijd... Want de strafcorner wordt gewoon nog genomen, terwijl de tijd er officieel al op zit. En het 5-5 is op het bord, krijgt dus Austin Smith de kans om met zijn derde raken strafcorner Den Bosch de 6-5 overwinning te brengen. Of kan Amsterdam deze strafcorner pareren? Spanning natuurlijk, op de kop van de cirkel bij Amsterdam. Er is geen twijfel wie hem gaat nemen. Dat zal Austin Smith zijn. Daar komt Smith, daar komt Smith en die gaat er dit keer niet in. De bal is nog niet weg en er wordt opnieuw gefloten door schijf van het hek. En geeft hij een strafcorner of fluit hij af? Nee, hij, geeft... nee, hij fluit af. De wedstrijd is voorbij. Het is gespeeld. Hancock. Het is 5-5 bij de Bos tegen ogen, Amsterdam ogen, in het ik, stadion jongens jongen, wat is hier een wedstrijd? Het is 4-2 geworden voor Herenveen En de hele tribune lag in, in een stuip. Want Herenveen heeft zoveel kansen gehad. En dan krijgt Vint Bogersson in een hele moeilijke hoek binnen de 5 meter. Krijgt hij, ja, ja een metertje vanaf de doellijn krijgt hij dan een kans. En wat doet hij? Bizot komt in en dan speelt hij hem tussen de benen door. En zo staat het hier voor Herenveen 4-2 tegen Groningen. Frank! Daar zitten we extra tijd bij AZ tegen Goat Eagles. En daar is het 2-0 geworden. Uiteindelijk dan toch... Op het moment dat iedereen bij AZ eigenlijk bang was. Dat misschien toch nog wel eens 1-1 zou kunnen worden. Goat Eagles joeg op de gelijkmaker. Maar moest een hoekschop toestaan. En helemaal vrij voor de goal van Rome. Stond daar ineens Elm. Die kon zomaar inkoppen. Voor Rome was er geen houden meer aan. Goat Eagles gaat verliezen. En AZ lijkt de 0 te gaan houden voor het eerst dit seizoen. Dat is een aardige bijkomstigheid voor de ploeg uit Alkmaar. Dat het de laatste 10 minuten behoorlijk lastig had. Vooral met zichzelf. Gewoon omdat het bang was dat het toch nog een tegengoal zou. Krijgen dat die 1-0 niet voldoende was. go Eagles voetbalt gewoon door. Dat doet het de hele wedstrijd al wel aardig. Voetballen maar nauwelijks kansen creëren. Bal over de zijlijn het stadion. Stroomt nu ook ineens helemaal leeg. Want iedereen was toch een beetje nagelbijtend blijven zitten. Of het allemaal wel goed zou komen met AZ. Maar uiteindelijk lijkt dat dus toch het geval. Vier minuten extra tijd krijgen we erbij in Alkmaar. Daarvan hebben we de eerste twee er al zo'n beetje op zitten. En op het moment dat die extra tijd aanbrak. Was het Elm die deze wedstrijd uiteindelijk in het slot gooide. Want uh, go Eagles wordt verslagen in Alkmaar door AZ. Het is 2-0, Roon met de bal aan de voeten. Vriends die even de diepte ingestuurd wordt door de doelman van Ahead Eagles. Bal op de middellijn, nog een keer diep gooien, proberen Kolder te bereiken. Niet gezien vandaag, dat lag niet aan hem, dat lag aan het spel van Ahead Eagles. Dat niet goed genoeg was tegen AZ, dat wint met 2-0. Althans, daar lijkt het op, we moeten nog even tegen Ahead Eagles. Knotsgek, dat zei Henk Kok een keer of drie vandaag. Ja, je kan het ook wel dertig keer zeggen. In deze wedstrijd valt hij niet samen te vatten. En ik kan nu nog wel kijken naar een aanval van FC Groningen. Maar we zitten al in de Kostjes gaat nog een keer schieten. Dat doet hij naast het doel van Van den Bussen. Maar als je nu even bedenkt, betrekkelijk veel doelpunten: vier voor de Veen, twee voor FC Groningen. Ik heb drie rode kaarten gezien voor Sherry. Naar als gevolg van twee keer geel. Legit kreeg direct een rode kaart. Dijks kreeg een rode kaart. Dus drie rode kaarten. Talloze kansen en vijf gele kaarten. Nou, dat is een hele beknopte samenvatting. Er waren zoveel momenten in deze wedstrijd. En vanaf het moment dat Groningen met negen man kwam te staan, werd Groningen helemaal aan de god gespeeld. Vanaf voor is dat hij 4-2 viel, heb ik kansen gezien voor Finn Bocasson, kansen voor de Eikeren gezien. Nou, ik heb zoveel kansen gezien. Uiteindelijk ook weer twee doelpunten van Finn Bocasson. Mag ik dat nog even benoemen? Je ziet hem lang niet in de wedstrijd, maar hij maakt wel weer twee doelpunten waaronder een strafschop En hij is, denk ik, na vandaag de onbetwiste topscorer in de Eredivisie met een totaal van acht doelpunten. En Heerenveen mag zijn beide handen stijf dichtknijpen dat Finn Bocasson voorlopig. ...wordt gehouden aan zijn contract... ...en voorlopig in elk geval blijft... Frank weer een doelpunt eindstand hier in Groningen... ...4-2! Nou, het is maar goed dat ik een voorbouw heb gemaakt... ...over de eindstand hier in Alkmaar... ...want het wordt 3-0 in de extra tijd... ...tegen Ahead Eagles voor AZ... ...de doelpunt te maken invaller... ...en uh, Berghuis is dat... ...nadat in eerste instantie de bal op de paal wordt gemikt... ...vanaf de linkerkant is het die invaller... ...die tot grote opluchting van hemzelf... ...want hij gleeën eigenlijk nog weg... Dat hij uiteindelijk toch die goal maakt. Ingeleid door een hakballetje nota bene van Viergever. Die een uitstekende wedstrijd speelde hier vandaag voor AZ. Hij geeft Berens de kans. Een volley op de buitenkant van de paal. En uiteindelijk Berghuis die de 3-0 maakt. Dat betekent de laatste actie van deze wedstrijd. Goal Eagles verliest in Alkmaar met 3-0 van AZ. Roda JC tegen Nak Breda, 1-5. Herenveen Groningen, 4-2. En AZCO het Eagles 3-0. FC Utrecht tegen RKC gaat straks beginnen over negen minuten. Ja, golfer Joost Luiten, hij hield zijn zenuwen onder controle... op de Kennemer Golfbaan. Hij heeft het KLM Open gewonnen door in een zeer spannende play-off... Miguel Angel Jimenez te verslaan. Jeroen Stekelenburg praat met de winnaar, Joost Luiten. Joost, van harte gefeliciteerd. Je bent de hele week heel cool geweest. Maar wat ging je er nu allemaal doorheen? je heen? Um, ja, Nu kan je eindelijk ontspannen, maar uh, ja, je zit toch nog steeds wel een beetje spanning in het lijf. En dat uh, komt er, denk, de komende uur uh, op zijn gemakje denk ik wel uit. Ja. Maar uh, het, was, het was heel spannend en uh, dan probeer je zo rustig mogelijk te blijven. Lukt dat? Ja, Ik denk dat het gelukt is. Je staat hier met de beker nu, dus, uh, dus dat is goed gelukt. Um, ja, en uh, wat dat betreft was het een ongelofelijke week natuurlijk. Hoe apart is het voor jou dat het echt een gevecht wordt? Normaal speel je tegen een baan, tegen jezelf, tegen een score. Maar je speelt nu echt man tegen man. Ja, op een gegeven moment uh, hadden we nog vier rolls te gaan. En ja, dan weet je ongeveer dat het uh, dat tussen, uh, tussen mij en Miguel gaat. Um, ja, en op een gegeven moment heeft Martin gewoon gezegd... Veel, twee onder waarschijnlijk op de laatste vier. Toen stond ik nog wel één of twee slagen achter. 200, dan win je. En uh, uiteindelijk was, uh, was gelukkig. Ik weet niet eens wat ik heb gedaan. Level par geloof ik over de laatste vier. Dat uh, ook niet precies. Nee. <laughs> en dat was voldoende. Uh, dus ja, je probeerde gewoon echt man tegen man te spelen. En bij te blijven. En uh, proberen uh, uh, ja, die voorsprong vast te houden. Of, of te pakken in ieder geval. Ja, wat dat betreft. Uh, als je dan een playoff uh, wordt. Dan, uh, dan is het gewoon spannend. Ik kan het alle kanten op. En uh, ja, gelukkig viel het uh, kwartje mijn kant op. Hoe is dat een play-off? Want het is niet dat je dat dagelijks doet. Zeker niet hier. Nee, het was mijn eerste op de Tour. En, uh, ja, je probeert er niet zoveel over na te denken. Je probeert gewoon je bal te slaan zoals je dat de hele dag en de hele week hebt gedaan. En, uh, ik probeerde me gewoon geconcentreerd te houden. En dat is gelukt. Uh, ja, en wat dat betreft uh, kan ik het nog niet helemaal beseffen. Ja, hij klinkt ook heel erg rustig. Hij klinkt ook alsof hij tegen behoorlijk wat druk kan. En dat heeft hij bewezen. Joost Luijt bindt het KLM open. Dan gaan we naar Neptunus tegen pioniers. Naar het hongbal. De Hollandseries en die kamp Ontzettend spannend. 1-1 de stand. We zitten in de eerste helft van de negende inning. Twee uitstekende ploegen die uh, verdient in de, uh, de Holland-serie staan. Want beide ploegen spelen een hele sterke wedstrijd. Met name verdedigend goede werpers. Orlando Intema voor door Neptunus. En uh, bij het team van Robert Klaver, Vaase uh, Pionier... staat Eddie O'Coin al uh, acht innings lang heel goed te gooien. We zitten dus in de negende inning. Het eerste honk is bezet voor Pioniers door een honkslag van Vince Roy... En nu staat aan slag Mark-Jan Moorman. En die heeft nog niet zoveel geslagen. Twee keer drie slag en een keer uitgemaakt door de eerste honkman. Hij speelt zelf verdedigend ook op het eerste honk. En hij kan goed slaan normaal gesproken. De linkshandige slagman. Even een balletje meepikken van Orlando Intema. In deze negende inning. Overigens als er verlengd wordt gaan we geen tiebreaks en dat soort dingen krijgen. We mensen op de honk. Gewoon degene die het punt scoort en uiteindelijk wint. Dan is het afgelopen de pitch van Intema gaat komen met het eerste honk bezet. Daar is die pitch. Aan de buitenkant een wijdbal. Gezien door scheidsrechter Henry van Heiningen. En ik zei het al, het is een hele goede wedstrijd om naar te kijken. Omdat je veel dubbelspelen ziet. En ook nog wel aardig wat honkslagen. Want uh, uh, Neptunus heeft er bijvoorbeeld al acht geslagen. En vijf voor Pioniers. Eerste honk bezet. Eén man uit. En de slagman, dus Moorman. De werper Intema heeft het seintje gekregen van zijn achtervanger. Een goede klap kan een punt uh, opleveren. Hoeft niet. Het is vier wijd. Mark-Jan Moorman op het eerste honk. Op het tweede honk Vins Roy. Er is één man. En het is en blijft spannend in Rotterdam. Dan nou, naar nou, Sebastian Timmerman, uh, de laatste etappe van de Welta, als je vandaag nog probeert om Chris Horner aan te vallen, dan heb je een heel vervelende carrière hè? verder. Ja, dat uh, wordt je dan <laughs> echt nagedragen, inderdaad, in de rest van, uh, van je loopbaan. En dan krijg je wel wat uh, bidons naar je toe gegooid, gegooid denk ik. En wat, uh, uh, wat stevige woorden op het moment dat ze je terugpakken. Nee, gaat niet meer gebeuren. En ik heb uh, het afgelopen uur anderhalf uur zitten luisteren naar collega's bij knotsgekke voetbalwedstrijden, spannende golftoernooien. Ja, en dan zit ik te kijken zo'n parade. Hè? Dat is een beetje, dat hoort erbij bij zo'n slot etappe van een grote ronde. Waarin bijvoorbeeld de Tour rijden ze dan door de buitenwijken van Parijs. En wat doen ze in de ronde van Spanje? Ze rijden gewoon over de snelweg, de A3, richting Madrid. En het peloton heeft rustig aangereden tot nu toe zo'n 35 kilometer per uur. Voor toeristen is dat een behoorlijke snelheid, maar voor dit profpeloton is dat rustig aan. Nog een kilometer of acht. En dan zijn ze in Madrid, in het centrum van Madrid aangekomen. En dan komen ze voor de eerste een keer langs de finishlijn. Maar dan moeten ze nog 8 rijden van 5 kilometer en 700 meter. En dan zal het tempo wel de lucht ingaan. Dat zal er wel harder gereden gaan worden dan dat er nu is gebeurd. Er is nu vooral gesproken er is zijn schouderklopjes uitgedeeld. Vooral natuurlijk aan Christopher Horner die niet alleen rijdt in de rode trui maar gehuld is met een rode helm. Rode bril op het hoofd. Op een rode fiets. Rood is de kleur van de leider in de ronde van Spanje. Hij is de leider nu nog. Wordt straks de winnaar met die 37 seconden voorsprong. Op zo. Uh, Nibali. En langzaam maar zeker komen er ook wat ploeggenoten naar voren van Christopher Horner. Gaan het tempo langzaam opvoeren. En dat zijn dan nu met name de Belg Ben Hermans en de Oekraïner Jaroslav Popovic. Horner zit iets verder weg. Nibali zit bij hem in de buurt. Ze hebben wat gesproken met elkaar. En uh, Nibali heeft hem ongetwijfeld ook uh, geluk gewenst met de naderende eindzegen. Langzaam maar zeker wordt Madrid bereikt. En dan gaan we straks die acht rijden. En zeer waarschijnlijk daarna de massasprint bekijken. Zeg ze ja. Ik wil nog eventjes weten, het woord doping, dat uh, is in jouw betoog niet gevallen, is ook altijd lullig, maar het is wel bijzonder, hè? 41 jaar en uh, zo presteren. 41 jaar, en ja dat is, dat is zeker bijzonder. en het woord doping... Leg mij als leek even kort uit uh, hoe, hoe dat kan. Want hij, nee. hij werd ook genoemd, heb ik wel eens begrepen, in het USADA rapport hè? als nou, rider nee. nummer 15, toch? Nou, die link, is gelegd, hè? die link is gelegd. Kijk, er is inderdaad in dat USADA-rapport staat een rijder nummer 15. Uh, uh, en omdat er uh, bij die rijder werd gesproken over een coureur... die aan het begin van een bepaald seizoen geblesseerd was... en daarna doping moest nemen om in de ronde van Zwitserland goed te zijn... werd die link met hem gelegd. Uh, ja, die bal gaat over en weer. Er is veel geschreven al over de wattages ook die hij heeft getrapt... in de bergetappes waar uh, een aantal experts de vraagtekens bij heeft gezegd, gezet... Uh, uh, mensen uit zijn omkadering van de ploeg zeggen... ja, maar luister, hij heeft altijd wel ook goed gepresteerd. Top 10 gereden in grote rondes, maar moest altijd werken voor, uh, voor kopmannen. is ook veel geblesseerd geweest. En zo gaat die bal een beetje over en weer. Ik denk, maar dan ben ik misschien naïef... dat als je nu nog in deze tijd nog steeds uh, uh, om zo'n grote ronde te winnen... naar zo'n verboden middel uh, gaat grijpen, dat je wel een erge idioot bent. Maar ja... Ik weet ook wel natuurlijk dat er ongetwijfeld altijd rijders zullen blijven die de boel uh, uh, oplichten. Laten we er voorlopig maar van uitgaan. Aangezien die ongetwijfeld ook al in deze ronde van Spanje een aantal keer flink getest is. En die testen zijn allerlei, nee, allemaal negatief gebleven. Dat uh, voorlopig Horner een schone winnaar lijkt te zijn. Dit is Radio 1. Bijna half vijf. Tijd voor het nieuws. Gert Kluk.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 Het weer. Gerd staan. Vanuit het westen nadert een regengebied... en de eerste regen die valt nu al aan de westkust. Vanavond en vannacht trekt de regen over het land naar het oosten. En voor het front uit het regengebied uit, de zuidwesten wind nog flink aan. Vanavond aan zee hard tot stormachtig, winkel 7 tot 8. En ook zijn er windstoten mogelijk tot circa 80 km per uur. Vannacht trekt de regen naar het oosten weg. Vanuit het westen klaart het dan op... en de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen begint de dag droog. Het is wisselend bewolkt. In de loop van de dag ontstaan er buien. En de meeste in het noordwesten en noorden van het land. En bij die buien kan ook onweer voorkomen. Het is morgen koud met een maximumtemperatuur van 13 à 14 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten is matig windkracht 4. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. Dinsdag trekt een kleine depressie over het land. Dat levert opnieuw regen op en ook blijft het koud met ongeveer 14 graden. De tweede helft van de week wat droger en ook minder koud. Aan WBV Verkeersinformatie: korte files bij werkzaamheden. Op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij knooppunt Lunette, 2 kilometer. A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Klein Polderplein 2 kilometer. Ook 2 kilometer op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij knooppunt Deil. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Klein Polderplein 2 kilometer. En bij de werkzaamheden op de A58... vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen... bij Hogerheide, twee kilometer. Radio 1. NOS langs de lijn. Uh, we hebben een half vijf wedstrijd. En daarvoor zit uh, bij ons... helemaal scherp Arman Afsaroklo. Het is Utrecht RKC. Inderdaad. Uh, vijf seconden geleden heeft... de uh, Richard Liesveld gefloten... voor het begin van de wedstrijd tussen Utrecht en RKC Waalwijk. Twee ploegen die... Uh, Getuigen hun plek op de ranglijst aan elkaar gewaagd moeten zijn. Want ze hebben allebei vijf punten. De nummer 14 tegen de nummer 15 van de ranglijst. Dus uh, vroeg in het seizoen is het nog. Maar het uh, kan misschien een, een degradatiewedstrijd opleveren. Maar goed, we gaan het zien. Uh, nu uh, FC Utrecht voor het eerst in balbezit aan de rechterkant. Met de jonge Bob Schepers bij de hoekvlag die een voorzet geeft. Maar die voorzet die helemaal afdwaalt en uh, achter de doellijn verdwijnt. Waar de keeper van RKC Jan Seda dan de doeltrap uh, mag nemen. Utrecht verschijnt ongewijzigd aan deze wedstrijd. Ten opzichte van de wedstrijd twee weken geleden tegen koploper die in een 1-1 gelijkspel eindigde. Maar bij RKC, de ploeg van Erwin Koeman, in het verleden nog trainer hier in Utrecht. Wel heel veel wijzigingen. Vier zelfs, ten opzichte van de wedstrijd in Deventer. Die met 4-1 verloren ging tegen go Ahead Eagles twee weken geleden. Lamai is weer terug als rechter Jonas Evans krijgt de voorkeur boven Frank van Mosselveld als centrale verdediger. En we hebben een debutant in de Eredivisie ook bij RKC Waalwijk. Want de Senegalese international Michael Tavares speelt op het middenveld. Die vervangt de geblesseerde Peter Jungsle. En dan hebben we ook nog Denzel Slager. Die vervangt uh, Romeo Kastelen. Die is gepasseerd. En die speelt dus rechts voorin bij RKC Waanwijk. RKC dat nu mag gaan ingooien. Aan de rechterkant van het veld op de eigen helft. Met uh, Michael Lamey, rechtervleugelverdediger Is teruggekeerd in het team van uh, Erwin Koeman. Maar die levert de bal snel in bij uh, FC Utrecht. Maar RKC kan weer overnemen met uh, aanvoerder Sander Duits rond de middenlijn. Levert de bal opnieuw in nu bij uh, Timothy de Rijk, centrale verdediger van FC Utrecht. Die speelt de bal rustig even naar, uh, naar achteren. En uh, dan mag Utrecht zo aan een uh, nieuwe aanval gaan beginnen. Dat doet het nu ook aan de rechterkant van het veld. Als we anderhalve minuut onderweg zijn hier in de Galgenwaard. Nu misschien nog een aanval via Steve de Ridder, de Belgische spits In het strafgebied van RKC. Speelt hij naar Schepers. Kan die schieten? Nee, kan die niet. RKC kan uitverdedigen. Waardoor het na twee minuten voetbal hier in de Galgenwaard nog 0-0 staat. Eerder vanmiddag NEC Feyenoord. Rust 1-1 eindstand 3-3. 0-1 Immers. 1-1 Stefaniek. 1-2 Boetius. 2-2 Paulson 3-2 Stefaniek. En 3-3 Martins Indy. Feyenoord pakte ter nauwernood een puntje in Nijmegen. De ploeg oogde defensief weer zwak. Vond ook trainer Ronald Koeman. Als je ziet uh, hoe we verdedigd hebben in een aantal situaties... En het begon al gelijk eigenlijk, want door eigen schuld... Stefan de Vrij. Ja, maar in, in zijn algemene zin, in algemene zin uh, hun spits had al twee kals kunnen maken. Maar niet door de kracht van NSC, maar door fouten van onszelf. En, uh, en dat is de hele wedstrijd zo gebleven. Kom er komen twee keer op voorsprong. Dan denk je van, uh, dat geeft rust. We gaan uh, voetballend het verschil bepalen. En dat komt uiteindelijk niet uh, tot uiting in de score. En uh, ja, dat is heel pijnlijk. Hoe komt dat?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 Ja, maar laat ik voorzichtig zijn in uh, verdere uitspraken. We hebben met z'n allen uiteindelijk uh, zijn we teleurgesteld. We hebben twee punten verloren, vind ik. Want uh, er is verschil tussen N.S.C. met respect en Feyenoord. En dat moet je op het veld laten zien. En dat hebben we niet gedaan. Waarom moet je voorzichtig zijn met je uitspraken, Ronald? Nee, maar omdat ik vind uh, dat uh, soms mag je best wel eens hard in de, in, in de publiciteit zijn. Maar het lijkt me nu niet het moment om dat uh, wederom te doen. reinig? Ja, wel, ik kan heel slecht, uh, heel slecht tegen dit soort wedstrijden. En met name uh, waarin het verschil kwalitatief aanwezig is en dat je dat uiteindelijk niet, uh, niet op het veld uh, tot uiting laat komen. Dat vind ik altijd uh, het meest pijnlijke van teleurstellingen. Tot slot, je wil niet al te scherp oordelen, maar kan dit tot consequenties leiden voor bepaalde spelers? Dit gelijkspel? Nou nee, nee, zoals ik er nu over denk uh, niet. Uh... Maar dat we uiteindelijk bij onze ideale uh, samenstelling gaan komen... dat lijkt me wel duidelijk. En dat is dit elftal niet? Nee, Boëtjes is, is ingevallen. Hè. Dat is in, uh, in mijn optiek is dat, uh, hoe jong die ook is... is dat een speler die, uh, die gaat spelen. Nou, de wanhoop uh, drijpt er vanaf. En die Houtkamp, uh, hoe doet Neptunus dat verdedigen? Spannend. Oeh, een gestolen honk op derde honk. Ja. Oh, nu gaat het uh, heel snel. Het derde honk is gestolen door Kalian Sams. Een hele aparte speler. Speler van het uh, Nederlands team ook. Speelde het afgelopen seizoen in Amerika. In, uh, niet het hoogste, op het hoogste niveau, maar een uh, paar niveaus daaronder. En doet het... Uh, doelpunt. Arman. jij hebt wat te melden. Ik heb wat te melden. Het is 1-0 geworden voor FC Utrecht. In de wedstrijd tegen RKC. En het doelpunt komt op naam van de Belgische spits... Steve de Ridder. Hij pakt de bal goed op in het strafschopgebied van RKC. Na een fout van de aanvoerder van RKC halverwege de eigen helft Sander Duits is het de Ridder. Die goed opvangt slaat om langs twee centrale verdedigers. En naar de rechterkant van het strafschopgebied heel hard en zuiver binnenschiet. Achter Jan Seda, doelman van RKC Waalwijk En zo staat FC Utrecht na 7 minuten voetbal in Galgenwaar tegen RKC. Op een 1-0 voorsprong door Steve de Ridder. Terug naar Andy Houtkamp. Waar het de derde honk dus bezet is voor Neptunus. We zitten in de tweede helft van de negende inning. Er is één man uit. En de derde honk is dus bezet door Kalian Sams. Speler die in Amerika heeft gespeeld. Maar zijn competitie was over. En omdat hij nog op de lijst stond bij Neptunus. Mag hij voor Neptunus uitkomen in de Holland-series. En doet dat dus goed. Hij kwam op het eerste honk met een honkslag. Hij kwam op het tweede honk. Omdat er door de man daarna, Lopez, een opofferingsstoostag werd neergelegd. En zojuist stelt hij dus het derde honk. En daar kun je heel veel grappen over maken. Maar het honk ligt er nog steeds. Het derde hong dus bezet eh, één man uit. En de slagman is Josefa, Rafael Josefa. Werper is Sven Huijer. Hij heeft het overgenomen van Eddie O'Coin, die acht uitstekende innings heeft gegooid. En Huijer, de lange eh, man uit Hoofddorp, die bij de Boston Red Sox ooit nog heeft gespeeld, maar ook net het allerhoogste niveau niet haalde, moet het nu gaan tegenhouden. Gooit de bal, goede pitch. Maar aan de buitenkant een wijdbal, vier wijd voor Josefa. En dat betekent dat het eerste en derde hong bezet is. Een goede klap in het verre veld. Bijvoorbeeld een vangbal zou al het einde van deze wedstrijd betekenen. En een 2-0 voorsprong voor Neptunus in de Holland-series. Best of 7. eerste twee wedstrijden hier in Rotterdam. De volgende drie in Hoofddorp als het allemaal nog nodig is. Ik kijk naar Robert Klaver, de coach van de Pioniers. Hij geeft aan aan zijn spelers dat ze wat dichterbij moeten gaan staan. Dat ze de gaatjes klein moeten houden. Er komt een pinch runner op het eerste honk in plaats van Josefa. Het eerste en derde honk bezet. Eman uit. En Adrian Anthony aan slag. En ik zei het al, een goede klap is meteen het einde van de wedstrijd, want we zitten in de tweede helft van de negende inning. Uitstekende honkbalwedstrijd. Genoten van twee goede ploegen die uh, mooi honkbal lieten zien. Kijken wat Huijer kan. Huier gooit de pitch. En dat is een bal die iets te laag is. Zijn broer, Lars Huijer, speelt in Amerika. En daar geldt hetzelfde voor als uh, Kalian Sams. Zijn uh, seizoen is ten einde in Amerika. En is naar Nederland gekomen. En staat nog steeds op de lijst bij de pioniers. Dus ook hij kan nog gooien als Huijer uh, de volgende pitch uh, heeft gegooid. En dat is een slagbal. Nee, geen slagbal, twee wijd. En dan zou ik me niet verbazen als uh, ook deze uh, Adrian Anthony zo dadelijk vier wijd gaat krijgen. Om de honken vol te laten stromen. En zodoende een gedwongen loopsituatie te creëren. Waardoor het iets makkelijker is om mensen uit te maken. Huier, 2 meter en 6 lang. Hij staat op de heuvel, gaat gooien. Pitcht de bal. Aan de binnenkant is een slagbal. Aangegeven door scheidsrechter van Heiningen. Twee wijd, één slag. Nu kan elke bal het einde van de wedstrijd betekenen. Als Huijer weer klaar staat en uh, op die heuvel het seintje krijgt van zijn achtervanger van Mark Duursma. Adrian Anthony aan de slag. Hij heeft al een honkslag geslagen in deze wedstrijd. Doet hij het weer, dan is het over. Daar is de pitch. Bal wordt geraakt, maar bal gaat fout tegen het hek. En zo is het twee om twee. Laten we nog één balletje meenemen, want het is spannend hier in Rotterdam in die tweede wedstrijd. Aanstaande donderdag in Hoofddorp zal de derde wedstrijd worden gespeeld voor het eigen publiek in de Haarlemmermeer. En dat zijn er aardig wat die dan opkomen. Eh, dagen twee wijd, twee slag, één uit, één en drie bezet. Een punt is einde wedstrijd. Daar komt de pitch van huier, huier. Gaat die bal hard door het midden. Gooien bal geraakt, maar weer fout. En dan gaat de bal richting het kasteel. Niet uh, ver genoeg om uh, daar de bal uh, op het uh, veld te zien landen. Maar wel uh, mag deze slagman, Anthony, nog een keer naar het slagperk. Twee wijd, twee slag. Eén man uit in de Holland-series. Dertien keer al kampioen van Nederland. Neptunus gaan ze dat voor de veertiende keer worden. Nu uh, is het uh, hoofddorp dat uh, moet tegenhouden. Huier met de pitch. Daar komt hij. Gooit de bal. Goed zeg, uitstekend gedaan. Drie slag voor Anthony. En zo zijn de problemen heel even uh, voorbij voor Hoofddorp door de drie slag. Gegooid door Sven Huijer. Nu twee man uit. Nog wel 1 3 bezet. Dan gaan we naar Gerard de Grote. Die heeft een, uh, ook een knotsgekke wedstrijd gezien vandaag. Ja. Tussen Amsterdam en Den Bosch. 5-5 Gerard. Ben je al een beetje bijgekomen? Nou ja. 3-3 en 5-5. 3-3 bij de rust. En 5-5 eindstand. Bijgekomen. Het was een foute festival. Maar daar gaan we straks even praten met uh, Donald Drost. Daarover die we assistent van uh, Taco van der Hoonert, de coach van Amsterdam... eerst even de andere uitslagen. Dus uh, Amsterdam-Den werd 5-5. Laren Bloemendaal 2-3. Pinoquet Scharweide 3-1. Tilburg-Hurley 2-3. HGC Oranje-Zwart 4-3 en Rotterdam-Kampong 2-1. Ja, ik zei het al, ik ga even praten over die wedstrijd... en uh, over misschien een paar andere dingetjes met uh, Donald Drost. Uh, 13 jaar was hij weg van de Nederlandse hockeyvelden als coach. is coach geweest bij de mannen van Kleinswitserland... de vrouwen van Amsterdam, de vrouwen van Kampong... de vrouwen van Rotterdam, bijna landskampioen geworden daarmee. Dan is hij 12 jaar weg en dan komt hij ineens terug... als assistent van Taco van der Honert. Uh, wat, wat kom je doen? Nou, dat is wel, hè, Wat kom je doen? Nou, ten, euh, Mezelf vermaken, daar komt het eigenlijk op neer. Dit is puur uh, plezier. Uh, toen ik 12, 13 jaar geleden stopte met hockey als coach. Uh, werd het eigenlijk een fulltime job. Nou, dat was aan mij niet besteed. Want ik vind dat er uh, andere werkzaamheden voorrang hebben. Dus toen ben ik eigenlijk uh, uit het hockey gestapt. Uh, heel lang. En opeens kwam ik bij een battevierenmiddag. Uh, uh, taco van de Hone tegen. En die zei, god Donald, zou je niet eens eventjes mij één of twee avonden willen helpen. En toen zei ik van ach, oh, wat mij... die problemen. Nou, dat weet niet hoeveel problemen had, we altijd wanneer gehad. En Taco is een leuke jongen. Ja? En daar gaat het uiteindelijk om. En toen hebben we gezegd: van... Goh, well, laten we eens even kijken of ik uh, op donderdag en vrijdag training kan geven. Dat doe ik dus. Dus je moet niet echt over een assistentrol spelen. Ik geef training op donderdag en vrijdag. En het was eigenlijk ook de bedoeling dat ik gewoon op zondag. Ach, dan kon ik een keer naar het hockey kijken, een keer naar het voetbal kijken. Maar er kwam uit de groep toch wel zoiets van: Donald, wil je er alsjeblieft blij zijn op zondag? Dus nu sta ik ook versteld van mezelf dat ik gewoon al twee wedstrijden eigenlijk naast Taken op de bank zit. Wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. Je bent, je bent een heel andere man dan Taco. Veel uh, uitbundiger, veel extroverter. Taco de flegmatieke, flegmatieke coach. En is dat ook de reden dat ze je hier hebben aangezocht? Om zeg maar, dat gat wat Taco niet heeft op te vullen? Nou, we zijn zeer complementair aan elkaar. Dat waren we vroeger al. Het is inderdaad zo. Taco is de is, nou, flegmatiek. Die heeft zijn eigen persoonlijkheid. Ik heb mijn eigen persoonlijkheid. En dat past heel goed in elkaar. Wat ging er fout vandaag bij Amsterdam? Ja, wat ging er fout? Uh, wij proberen, en dat zijn ook... Kijk, Taco en ik zijn oud-aanvallers. En wij proberen altijd lekker aan te vallen. Nou, op het moment dat je goed aanvalt... moet ook je organisatie in de ploeg heel zijn. En je moet ook zorgen dat op het moment dat je goed aanvalt... dat je de bal lekker het werk laat doen. Nou, uh, uh, dat lieten we vandaag ook wel. Daarom hebben we ook heel veel gescoord. Maar we kregen ook wat, uh, wat goals tegen. En in de rust maak je ook de opmerking van... Den Bos komt twee keer in een cirkel en ze maken drie goals. Omdat we de ene naar de andere bal inleveren... springt van de stick af. Uh, we kijken niet achter ons... Uh, dat gebeurt wel eens. En dat is ook inherent aan de manier waarop we willen spelen. Maar aan de verdediging moeten jullie wel wat doen, uh, Donald. Want ja. dat was uien vandaag. Ja, maar ja, aan de andere kant, je moet ook een beetje kijken naar de gehele voorbereiding. En ik moet zeggen dat ik vind dat de ploeg de hele voorbereiding... zeer goed heeft gespeeld, ook verdedigend. En vandaag is de eerste keer dat we een keer lekker worden... Uh, niet ineens weggecounterd, maar dat we heel slordig zijn in, uh, uh, in balbezit. En dan krijg je tegen Den Bos die enorm frivol en leuk uh, hockey speelde... krijg je dan wel een paar goals om je oren. Is er veel veranderd in 13 jaar? Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat het, het spel is niet meer te vergelijken is met 13 jaar geleden. Ik denk dat het met name heeft te maken met de spelregelverandering die zijn doorgevoerd. Het spel is zo verschrikkelijk snel geworden. Uh, uh, wel ten goede van de sport... Over een paar aspecten zet ik mijn vraagtekens bij hem oké. Okay, dat doe je altijd als je een tijd bent weg geweest. Maar ik moet zeggen, van, van als je ook naar de sporters zelf kijkt. Het zijn atleten, het zijn bijna fulltime sporters. Als je naar de Nederlandse elftal spelers kijkt. dat is gewoon hun vak dit. Uh, is heel veel veranderd. Welkom terug. Dankjewel. Ja, we gaan eerst nog even naar de stand kijken. HGC, dat uh, wordt zo'n beetje het pek, uh, zwollen van de hockeycompetitie. Staat bovenaan met twee wedstrijden gespeeld, zes punten. Bloemendaal twee wedstrijden, zes punten. Amsterdam en Den Bosch allebei twee gespeeld en vier punten. Dat is top vier. En onderaan zijn er nog drie ploegen zonder punten. Dat zijn Laren, Tilburg en Kampong. Dankjewel Gerard de Groot. Ik meld u nog even dat de Davis Cup tennissers... Uh, Oostenrijk met 5-0 hebben verslagen. Want Timo de Bakker heeft uh, zojuist Oliver Marach van de baan geslagen. Uh, maar nogmaals, het was niet meer zo belangrijk. Eigenlijk helemaal niet meer. Want uh, Nederland heeft uh, zich geplaatst voor de wereldgroep gisteren... door gisteren al de 3-0-voorsprong te pakken. Dan naar Andy Houtkamp. Naar um, Neptunus tegen Pioniers. Ja, dat was een unieke kans voor de uh, heren uit Rotterdam. Met 1 3 bezet en 1 man uit. Maar Sven Huijer, wat een kanjer, Twee keer drie slag gegooid. En betekent het einde van de negende inning. En aangezien de wedstrijd normaal gesproken... ook negen innings duurt. Uh, gaan we verlengen. We gaan naar de eerste helft van de tiende inning. Die is al bezig en heeft een man voor de pioniers op het tweede honk. Chris Williams is daar gekomen. De Flanagan stoeg een honkslag en werd verder gestoten door Michael Pluimers. Het tweede honk bezet met de pinchrunner Chris Williams en de, man, de eerste man op de slaglijst, Zinjo Cruz, Aanslag op het werpen van de Australische werper uh, Brandon Wise. Het is zo spannend en zo'n leuke wedstrijd om naar te kijken als uh, Wise een slagbal gooit op uh, Kroes, we zitten in de eerste helft van de tiendeling, Oftewel verlengen met een 1-1 stand. Eerder vanmiddag eindigde NEC Feyenoord in 3-3. Jan Roelens praat na met NEC trainer Anton Jansen. Anton, ben je nou tevreden met het punt? Of had je er toch stiekem 3 gewild? Nou, niet stiekem. Ik uh, had heel graag 3 gewild. En uh, zeker als je 3-2 voor staat, dan, uh, ja, dan hoop je dat over de streep te trekken. En dan hoop je alsnog met 3 punten weg te gaan. Aan de andere kant... Uh, ja, gelijkspel gelijkspel denk ik dat dat prima verdeeld is. Gezien de kansen over en weer. Wat heb jij de afgelopen weken aan Japo gedaan? Met de drie nieuwe spelers die er zomaar zijn gekomen. Nou, ik denk niet dat we over weken kunnen spreken. Ik denk eigenlijk over dagen. Want de, de laatste twee dagen. Dus donderdag. Dus de, da de derde dag eigenlijk. De donderdag zijn we compleet geworden. En we hebben met het, het hele team kunnen trainen. En uh, dus dat is eigenlijk vrij kort. als nou, dus ik zie hoe we gespeeld hebben. Met zoveel inzet en... Uh, uh, en met het publiek erachter, nou, dan, dan ben ik daar heel tevreden mee. Uh, ook omdat we twee keer terugkomen van een, uh, van een achterstand. Nou, dat, uh, dat tonen we prima veerkracht mee, dus daar ben ik heel tevreden over. Zien we daar jouw hand in? Nou, dat is, nou, nee, hoor. Nee, dat is nog moeilijk. Uh, kijk, de jongens uh, die erbij zijn gekomen, die, die brengen absoluut uh, wat meer voetbal. En uh, nou goed, dat, dat is ook wel duidelijk. Afgaan op deze wedstrijd, hoeven jullie toch helemaal geen zorgen te maken? Of uh, zie jij dat anders? Nou, uh, inderdaad uh, geen zorgen. Maar zo'n wedstrijd geeft wel vertrouwen voor de toekomst. Maar ja, feitelijk uh, uh, uh, staan we onderaan en uh, willen we daar heel snel weg. En daar gaan we alles aan doen. Nou, dit is sowieso een wedstrijd. Nou goed, dat, uh, dat geeft je wel vertrouwen. Leuk debuut in eigen huis toch, Anton, als trainer? Ja, prima. Zeer kan je er toch van genieten? Ja, daar kunnen we absoluut van genieten. Het was leuker geweest met drie punten. Maar uh, zoals ik zeg, uh, heel mooi dit. Jan Roels en Anton Jansen. Dan naar Sebastian Timmerman, de laatste etappe van de Vuelta En uh, rijden ze plichtmatig de rondjes in Madrid, Bas? Nou, dat hebben ze één rondje gedaan. Toen mocht Euskaltel op kop rijden. Dat is de ploeg die het ploegklassement gaat winnen. Normaal gesproken de Baschische ploeg in het fel oranje. Het is natuurlijk ook de ploeg die ermee gaat ophouden. Uh, in ieder geval als Baschische ploeg. Fernando Alonso, de Formule 1 coureur, neemt die licentie over, maar zal er wel meer een Spaanse ploeg van gaan maken. Dat Baschische karakter gaat wel verdwijnen. En dus mocht Euskaltel dat ook nog eens als enige ploeg met negen man de voertuig gaat uitrijden. De eerste ronde als een Eerbetoon op koprijden. En daarna bij het ingaan van de tweede ronde, die er nu trouwens op zit, was de eerste rijder daar die wel een poging wilde wagen. En dat is een coureur die we vaker in de aanval hebben gezien. Francisco Javier Aramendia rijdt voor de kleine Spaanse Caja Rural-Ploeg. Ploeg die altijd rijdt in het donkergroen. Een renner die veel in de aanval is geweest, is gegaan. Ook in deze editie van de Ronde van Spanje, maar het levert hem bijna nooit succes op. Hij rijdt een seconde of 45 voor het peloton nu een van de ploeggenoten van Nibali uitdemareert. Een van de renners van Astana. Die gaat dus op zoek naar die Armendia. Die dus 45 seconden op kop rijdt. En in het peloton zien we de sprintersploegen naar voren komen. Zoals daar zijn Argos simano Zij doen dat voor het Duitse sprinttalent Nikias Arendt. Zoals daar bijvoorbeeld is Lampre, Zij doen dat voor Maximiliano Ricciese. En Orica Greenedge voor Michael Matthews en Garmin voor Tyler Ferrar. Zij gaan de boel controleren. En er zijn dus op dit moment twee rijders uit het peloton weggesprongen. Armendia rijdt op kop en die heeft een seconde of nou 30 voorsprong op Alessandro Vanotti en hij heeft op zijn beurt weer een seconde of 20 voorsprong op het peloton. Arman Afseroglu kijkt voor ons naar FC Utrecht RKC en ziet een knotsgekke <laughs> wedstrijd. Knotsgek is het zeker Hugo want er zijn kansen over en weer voor Utrecht en voor RKC, maar Utrecht leidt wel na 19 minuten voetbal met 1-0 door die goal van uh, Steve de Ridder maar de beste kansen zijn toch voor RKC Waalwijk moet ik zeggen, want die ploeg is al drie keer Alleen voor keeper Jeroen Verhoeven komen te staan. En miste even zo vaak. Vooral spits Aurelien Joachim mag zich dat aanrekenen. Want hij stond twee keer met een goede paas. Werd hij alleen voor Verhoeven gezet. En twee keer schoot hij tegen Verhoeven op. Waardoor het hier nog steeds 1-0 staat. Dus voor, voor FC Utrecht. Dat nu probeert de bal op goal te krijgen. Maar dat lukt niet helemaal. Waardoor de doelman van RKC Jan Seda de doeltrap mag gaan nemen. Ook Damiano Schet overigens voor RKC Waalwijk. Kreeg nog een opgelegde kans na een goede paas van Robert Braber. Maar Damiano Schet had te veel tijd nodig. En de bal tegen zijn eigen hak aan, waardoor Verhoeven de bal makkelijk kon oppikken en Utrecht nog steeds leidt. Dus met 1-0. Doeltrap nu genomen door Jan Seda, de Tsjechische keeper van RKC. Maar die bal wordt door Utrecht overgenomen en is nu weer terug. Helemaal terug bij Jan Seda die met een doeltrap weer komt. Dan Denzel Slager zoekt, de man die in de basis start. En dat gaat ten koste van Romeo Kastelen die twee weken terug een wat mindere wedstrijd speelde tegen de go Ahead Eagles. Een wedstrijd die, die RKC met 4-1 verloor. Waarna coach Erwin Koeman zei dat RKC niet moet denken dat ze allemaal Messie Messi zijn en gewoon wat meer in de discipline moeten gaan spelen. En ik hoop dat ze dat vandaag gaan doen voor Erwin Koeman. De ploeg staat wel achter, dus met 1-0 tegen Utrecht. Utrecht nu een balbezit aan de rechterkant van het veld met Van der Marel. Speelt op Jens Tornstra, maar Tornstra gaat weer helemaal terug naar Timothy de Rijk. Een van de nieuwe spelers dit seizoen bij, uh, bij FC Utrecht. Overgekomen van PSV, bal nu rond de middenlijn. Nog steeds in bezit voor FC Utrecht, maar RKC kan daar overnemen met Robert Braber. Maar goed daar uh, door Tommy Oor, de Australische middenvelder, die uh, Braber goed op de huid zit. Waardoor uh, Utrecht weer in uh, balbezit komt nu... Uh, bij Jeroen Verhoeven helemaal achterin. En Utrecht dat weer aan een nieuwe aanval kan gaan werken. Nu met uh, centrale verdediger Kai Herings. Die uh, rustig rondspeelt. En uh, Timothy de Rijk dan bereikt. Die moet misschien met een lange, aanval naar, uh, een lange bal naar voren komen. Maar uh, in zijn tijd. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Want uh, Utrecht vindt het allemaal wel goed. In een fase dat de wedstrijd iets minder spannend is dan in het begin. Hoeveel RKC nu misschien een kans kan krijgen met Joachim. Die zoekt daar er Komt ook in bal. Dus Braben moet schieten. Maar dat lukt niet. Goed verdedigd. Door de linkervleugelverdediger van FC Utrecht, Dave Bulthuis. Bal gaat over de zijlijn. RKC mag wel gaan ingooien, maar staat wel achter na 21 minuten. Met 1-0 tegen FC Utrecht. Altijd op 1, langs de lijn. Feel the world spinning over the trees. And the fingers of God on the back of me. You feel the light on the side of your car Like a burn a piece into the top of your heart You smile like two dick. Your worries do the same Singing <mixing mainstream musicatorium> You feel the bones and the people you pass You carry your love to the question you ask You shine It's so bright like a satellite tonight And you get what you're made for A world full of wonder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 You're made for A world full of wonder The sunrise Radio Play. Man Friday, sunrise every day. Dan gaan we naar Andy Houtkamp. Um, want er is verlenging, Andy. Hoe staat het tussen Neptunus en pioniers? Al een hele tijd 1-1, dat staat het nog steeds. We zitten nu in de tweede helft van de tiende inning. Eerst honk bezet voor Neptunus. Er is wel één man uit, want Huijer heeft weer een keer drie slag gegooid. Maar ook een honkslag voor Benjamin Dille, de tweede honkman van Neptunus. Hij staat op het eerste honk. En een van de, ik mag wel zeggen, legenden in het honkbal... ...Rydy Legito staat aan slag. Heel veel wedstrijden in het Nederlands team gespeeld. Uitstekende slagman en ook verdedigend. Heel sterk nog altijd. Raakt de bal wel, maar de bal gaat over mijn hoofd, over de tribune. Oftewel een foutbal geslagen door diezelfde Legito, die twee honkslagen heeft geslagen in deze wedstrijd tot nu toe. Uit vier beurten. En dat is uh, erg goed, want dan uh, ben je op dreef, omdat de werpers zo goed zijn in deze wedstrijd, is het uh, moeilijk om honkslagen te slaan. Kijken wat hij nu kan doen met de volgende pitch van Huijer. 1-1 de stand, tweede helft, tien de inning. En zoals uh, eerder gezegd, een punt is meteen einde van de wedstrijd in de gelijkmakende inning. De pitch wordt geraakt, gaat weer over de tribune, oftewel fout. Hij staat op twee slag en twee wijd. Riley Legito, er is een man uit Tweede helft, tiende inning. Eerst ook bezet, stand nog altijd 1-1. Er komt echt een winnaar uit deze wedstrijd. En dat hoort u dan na 5 uur. Dan volgen we natuurlijk ook FC Utrecht tegen RKC. Op dit moment staat het 1-0 voor FC Utrecht. En uh, de coureurs in de Welta zijn bezig aan hun laatste kilometers van deze hele zware ronde van Spanje. En uh, het slot van die Welta ook straks na 5 uur. Tot zo.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 Voorspel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl. Toto, voorspel en win. Ja, ja, ja, het is het doelpunt. Sommige mensen kunnen er maar geen genoeg van krijgen. Pelgrimeren naar Santiago de Compostela. Nee, heerlijk. Echt fijn. Ja, Ik vind het verslavend. Ik zou wel echt heel mijn leven heen en weer kunnen blijven lopen. Nieuwe verhalen van mensen die ver van huis, dicht bij zichzelf komen. Vanavond 11 uur in kruispunt RKK, Nederland 2.